Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in dik tien jaar verhoogt de Europese Bank de rente. Het heeft allemaal te maken met inflatie. Je bent nu een stuk meer kwijt voor boodschappen en brandstof dan een jaar geleden. Voor veel mensen kan het daardoor lastig worden om rond te komen. En daarom grijpt de Europese Centrale Bank nu in. Door het verhogen van de rente hopen ze dat mensen minder geld uitgeven en meer sparen. Waardoor spullen minder duur worden, legt verslaggever Eva Wiesing uit. Het is een poging om de gierende inflatie te beteugelen. Want een hogere rente betekent dat lenen duurder wordt voor bedrijven en consumenten. Dat ze dus minder gaan uitgeven. En dat zou de prijzen wat moeten drukken. De rente gaat van min een half naar min een kwart. Op Eindhoven Airport is een terminal tijdelijk afgesloten na de vondst van een mogelijk vuurwapen. Het voorwerp werd tijdens de security check gevonden in de handbagage van een passagier. De Marseille C onderzoekt nu of het om een echt vuurwapen gaat. Er is te weinig controle op de productie van separatorvlees. Dat is het restvlees dat op botten van geslachte dieren zit en gebruikt wordt in kipnuggets en frikandellen. Actiegroep Foodwatch stapt daarom vandaag naar de rechter. Want als de productie niet goed loopt, kunnen mensen flink ziek worden. Nou, met de productie van separatorvlees er zijn er hele strenge regels mee gemoeid. Omdat het onder een hele hoge druk uh, en een hele hoge temperaturen wordt samengepest. Dat is dus heel erg bacteriegevoelig. Mensen die nu producten met separatorvlees eten, lopen geen gevaar. Maar de actiegroep waarschuwt uit voorzorg. En een Rome-reisje van een Amerikaanse toerist heeft nogal prijzig uitgepakt. Ze huurde een elektrische step om door de stad te kunnen crossen. Toen ze bij de Spaanse trappen kwam had ze geen zin om met de step naar beneden te lopen. En dus gooide ze het ding maar de trap af. <lacht> En dat zorgt ervoor, jawel, 25.000 euro aan schade aan de 18e-eeuwse marmeren trap. Die toeristenhotspot staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Sinds een paar jaar mag je zelfs niet meer even op een treden zitten. De vrouw heeft een boete gekregen en mag nooit meer op de Spaanse trappen komen. Het weer, flinke periodes met zon vandaag. In het zuiden en midden kan soms ook een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat tussen Avenhoorn en Purmerend een file van 4 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht, want er is iemand onwel geworden. Op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Haarlemmer lieden en de aansluiting met de N208 is de vertraging een kwartier. En nog één in Noord-Holland door werkzaamheden op de N246 van Dijk naar Beverwijk. Bij west is de vertraging 20 minuten.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 Nee, ge... You slide out the back without the neighbors, knowing. Pose for the picture with the birdie whites Deadlands zooming in, catching all my strikes Use trade drone for some And she gave me all I need for the night For this advice, morally all right But I need some advice And I know that I'm acting foolish Prince it put me up around noonish. Half a plan, yeah, we cool it Please don't outcasts on the taxi And yeah, we cruising I love you right Are you So En je je Heddah Ja, ja. Bienvenidos al, al bloke. Cerebro, dimos los Brandalop, ei, ei, ei, Hey, hey, hey, hey, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Hey, hey, hey, hey, ei, ei, ei, ei, ei, Op terras, ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto koog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in Tadei dat Tatini. lay Tapper, noem het tapper noemt vluchten, maar ik knijp het tussenuit. U een week geleden. En hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een lief.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 Raise